Bart Hollanders, het is aan jou. Jij bent een van de eagles of architecture. Nu, binnen de architectuur zitten heel veel creatieve mensen natuurlijk. Maar dit is wel een hele leuke naam: Eagles of architecture. Waar komt dat vandaan? Want het klinkt niet al te bescheiden, hè Bart? De eagles of architecture. Jullie overzien het terrein en dan sla je toe. Zo zie ik dat. Niet Echt nee. Dus eigenlijk een soort van. Ja, ik. Mijn naam is Bart Hollanders, dus dat was al een soort van ja, Hollanders architecten of zo. Het zou een beetje bizar klinken. Ja, stel je voor. Ja. <laughs> en vroeger hadden we de naam, hè, want Eagles of Architects is geboren uit One-to-One -one Architecture. En dat had een, een duidelijke link met architectuur één op één, de schaal één op één, hè, het bouwen één op één. En um, we zijn dan toch veranderd uh, naar Eagles of Architecture. En wij zochten eigenlijk een naam die... Heel veel te maken had met architectuur, maar toch ook zeer weinig. En bij ons was altijd een soort van, uh, grap in het bureau van, stel, we zoeken een naam. Uh, als die een lezing komen geven of een tentoonstelling, ja, daar wil je naartoe gaan. Een soort van, en dan, ja, zo is dat eigenlijk gekomen. En ook het idee van dat er misschien toch wel iets of wat meer ook een rol in architectuur uh, mocht of kon komen. Ja, Die ja. Ja, Eagles of Dead Metal had ook gekund natuurlijk, hè. maar goed... Eagles daar ging of Dead het... Architecture <laughs> of een... ging net iets te ver. Ja, dat, dat neem ik aan, ja. Ik heb jou uitgenodigd naar aanleiding van een uh, tentoonstelling die jullie hebben in uh, de Singel in uh, Antwerpen, maar ik heb jullie ook uh, leren kennen op de Biennale van Architectuur en dat is twee jaar geleden. Zie hoe belangrijk Biennales zijn, hè. die inspireren heel veel uh, <laughs> mensen... Um, en ik heb jullie daar eigenlijk leren kennen via een, als ik het oneerbiedig zeg, een roze zuil. Hey, dat was een beetje het, het ja, een signatuurwerk dat jullie toen hebben getoond in het Belgisch paviljoen. Jullie waren meegeselecteerd voor Bravoure, een tentoonstelling onder leiding van de velder Vink en die nodigde een andere architect uit, dat was natuurlijk heel sympathiek. Het is natuurlijk ook iets raar, zei Bart. We kunnen Eagles of architecture ook niet herleiden tot een roze zuil. Maar het zegt wel iets over jullie praktijk. Het gaat over een, een huis in Antwerpen dat jullie helemaal hebben opnieuw gerenoveerd, aangepakt Klopt. enzovoort. Ja. Ja, roze en architectuur, men uh, verbindt dat niet zo vaak aan elkaar. Nee, maar dat kwam eigenlijk uit de logica van uh, de opdracht zelf. Dat is een herenhuis in Antwerpen, vrij groot herenhuis. Uh, en... Uh, wij gingen, de opdracht bestond eruit om in die woning die verschillende kamers heeft, ook die kamerstypologie typologie te hergebruiken. De woning is eigenlijk, de markt van vandaag, Centrum Antwerpen, vrij duur. Dus de opdrachtgever speelde met het idee om toch die woning op een manier te verkavelen in kleinere units. Dan hebben wij, wij hadden eigenlijk heel veel respect voor die woning, want het zijn hoge plafonds, uh, zeer mooi afgewerkte vloeren. Er zat een patine in die woning die wij enorm apprecieerden. En dus de verbouwing die we ook hebben gedaan, uh, moest eigenlijk voor ons een dialoog worden tussen oude en nieuw. Uh, en dat moest... En dat in onze ogen... Uh, en dat was een soort van spelregel in het bureau zelf, dat wij vooral geen materiaal gingen gebruiken die we terugvonden in de woning. Maar wel de attitude van de woning. Dat wil zeggen, we zijn op zoek gegaan naar materialen in contrast, in een soort van dialoog met het oude. Vandaar dat we ook op die, op die troost kwamen, hè. de platen, de G-brok-platen, die, die meestal worden gebruikt als... Uh, Beplijstering en dan ja. schilderen en ze zijn weg en ze zien terug wit. En dat was natuurlijk niet het idee, want dan hadden we terug een witte muur, wat we eigenlijk in de originele woning ook zagen Dus uh, we hebben ze anders gebruikt. Dat wil zeggen, we hebben ze gevernist en een detaillering meegegeven. Een soort van ambachtelijk vakmanschap dat je terugvindt in de detaillering die wij terugvonden in die originele woning. In de moluren en in de ingelegde parketten Dus eigenlijk deden we ongeveer hetzelfde dan de woning maar met andere materialen. En dat was het gesprek of de dialoog dan in die woning zelf. Ja. Dat was uh, bravoure, maar goed. <laughs> in uh, de Singel in Antwerpen tonen jullie voornamelijk tekeningen. Hoe belangrijk is uh, die praktijk? En ook maquettes hè, die uh, ja, aan de muren uh, hangen. Hoe belangrijk is die dagelijkse praktijk? Sommige architecten, dat hoor ik bijvoorbeeld van een Obrecht, die moeten dagelijkse tekenen en staan daar vroeg voor op. Ja, wij tekenen heel veel en wij tekenen uh, niet alleen onze projecten. Tekenen wij op, uh, ja, heel, ja, hoe moet ik dat op een soort van, uh, uh, geen, ik wil zeggen, wij, ja, er wordt heel veel tijd gestoken in het tekenen, zelf. En los van de eigen projecten tekenen wij dan ook nog eens andere architecten projecten na om het ...de tekening zelf en uit die projecten te leren... Uh, ...wat de beslissingen waren voor die architecten ja. op dat moment. Misschien moeten we een voorbeeld geven... Hè? Um uh, je haalt er bijvoorbeeld een, een heel mooi palazzo bij, dat in Firenze staat, van, uh, Alberti. van Alberti, de fameuze Leon Battista Alberti. Ja. En dan uh, zie je een prachtig uh, gemaakte tekening en daar moet je daar dingen uit leren. Dus ik vond dat uh, gisteren heel grappig. Ik heb uh, via jullie weer ontzettend veel uh, geleerd. Namelijk dat een gevel ook niet alles zegt over wat er zich aan de binnenkant bevindt. Klopt. Alberti, die... Ja, die zit eigenlijk gewoon ons bij de neus te nemen. Daar komt het op neer. Nee, dat denk ik niet. Dat is een soort van... Uh, in architectuur uh, stellen wij die dingen vast. En dat is een soort van onderzoek dat wij ook voeren om te laten zien dat architectuur wel uh, heel breed kan zijn. Het is niet zo... En er zijn veel architecten of veel ook uh, docenten in school waar ik ook les geef, hè, die een soort van kennis hebben van, en daar hoor je ook heel veel, dat het interieur, hè, je ontwerpt eerst het interieur en het exterieur is een afspiegeling van je interieur. Maar dat hoeft niet? Nee, dat hoeft niet. En dat wist uh, Alberti ook al. Dat wist Alberti ook al. Hè. Alberti, en, en hij ging ervan uit... Hij geloofde in een zekere schoonheid, in een verhoudingssysteem, in een symmetrie. In een, hè, er zit een kolonnade in die... De kolom doet eigenlijk niets anders dan een soort van versiering voor de schoonheid van de gevel. Dus de kolom is zeker geen structuur. En al die dingen... Ja worden bij ons gewoon getekend om een reflectie te hebben en een soort van zeer kritische houding naar architectuur en naar wat betekent eigenlijk een gevel in architectuur. Ja. En het fijne is dat we die twee tekeningen naast elkaar hebben, dat je ziet hoe dat hij het heeft gebouwd en hoe dat uiteindelijk is geworden, dat hij dus nog een laag uh, voegen heeft doorgeslepen He, want in het bouwen zelf gebruikt hij grote blokken steen. Ja, die typische heeft, grote blokken die. Voilà, gebruikt wordt dat is heel economisch ook. Ja. Palaties, ja. Die, ja. En dan gaat er nog een heel fijne soort ja. van voeg. Een soort van kappen. Dat ja. hij gewoon de schoonheid laat zien nog dus ja. dat is toch wel onwaarschijnlijk dat dus een, je een gevel werd op dat moment echt gewoon puur decor, het had niks meer te maken met de het had weinig te maken met, de met de, ja, van, van, van, het is een onwaarschijnlijk mooie gevel dus het <laughs> ja. is een Palazzo Ruccellai daar ging het trouwens over Mis van de Rohe, daar hebben jullie zich ook mee bezig gehouden, dat is natuurlijk ja, architecten moeten zich... Ik vraag het ook even aan Koen van Singel. Men moet zich verhouden tot een Le tot Corbusier, tot, tot, <laughs> tot een Mies van der Rohe. Um, ja, leg dat eens uit, Bart. Wat, wat zijn jullie bij Mies gaan halen? Of misschien vooral niet? Nee, ja, Mies van der Rohe... Wij waren vooral... Uh, dat is eigenlijk door het onderzoek, en daar is ook de roze kolom uit, uh, denk ik, voortgekomen, uh, uit het onderzoek van... Wat zijn eigenlijk kolommen in architectuur? En wij zijn beginnen tekenen. En, ook, en dan kwam Mies van der Rohe als een soort van figuur naar boven. Hij, de vraag van Mies altijd van... He, less more, en de les is Hij wordt soms uh, als een minimalist beschreven. En als je dan ziet naar zijn werk hoe dat hij kolommen vormgeeft. Hoe dat hij ook kolommen bekleedt. Hij bekleedt ze. Uh, wat dat toch wel, vind ik, heel straf is. Als je het terug tekent en je ziet het terug... En dan ook heeft hij een gebouw gemaakt met een clear span. Een, een, dat was een convention center. De convention ja. hall. En dan vonden wij het straf dat wij in zijn uh, documenten, in zijn tekeningen, niet de kracht zagen van de overspanning. Dat is eigenlijk een heel groot uh, dakstructuur, waar, geen enkele, waar alleen de kolommen aan de zijkanten staan. En wij vonden het zeer straf dat de enige tekening dat wij vonden, was een detail van de hoek, waar je niet de kracht van de hele tak zag. Dus ben je zelf opnieuw gaan tekenen. Te Moet ja, dus je het van zelf is van de Rogue overdoen. Ja, dus wij zijn de tekening terug gaan maken ja. met een, uh, uh, perspectief zicht van onderuit, hè, dat we heel de structuur van het tak heel mooi zagen, en dat je ook de kracht en de schaal van, uh, van die structuur zag. En dan zie je dat in de structuur zelf een, een profielen ineens een ritme hebben en een kwartslag draait ten opzichte van de andere. En dat daar een onwaarschijnlijke schoonheid in zit. En voor mij is dat dan ja, de soort van evidentie dat dat onwaarschijnlijke mm. architectuur is. Ja, en dat nemen jullie allemaal mee in de eigen praktijk van Eco's of Architecture. Je zegt dat die roze zuil, dat komt eigenlijk recht uit dat onderzoek van uh, Mies van der Roog. Ik denk dat door kolommen te, ja. te tekenen en na te denken over mm -hmm. kolommen en wie draagt wie en wie wordt er gedragen, die vragen. En als je ziet de roze kolom, dat, dat de kolom is eigenlijk, komt voort uit... In de kelder, de kolom staat in de centrale hal als je binnenkomt. En onder de centrale hal zaten de technieken en we moesten met alle leidingen naar boven, naar het eerste. En een van de regels was dat we niet in de muren gingen slepen, dat alles opbouw werd. Dus bij ons, als je dan de gang analyseert, zie je half kolommen en kolommen staan van het huis zelf. Dus voor ons was dat ineens een evidente om een extra kolom toe te voegen in de verzameling van de kolommen die er al was. Ja. Nu, voor andere mensen was dat natuurlijk geen evidente. Ja. Maar voor ons is op dat moment uh, gewoon een evidentie. Ja, je hebt wel de Biennale van Venetië ja. meegehaald, dus uh, dat is fijn natuurlijk. Hè. Uh, Bart, lang geleden heb jij nog uh, gewerkt bij Peter Eisenman. Dat is een hele grote naam natuurlijk. Um, we kennen die vooral, ja, de meeste mensen kennen die van het Holocaust-monument uh, dat hij in ja. Berlijn heeft uh, gemaakt. Een goed architect, Koen van Singel, wat vinden wij daarvan? <laughs> Ik vind het een heel interessant theoreticus, omdat hij uh, <laughs> <laughs> het modernisme eigenlijk een soort uh, in het kwadraat gemaakt heeft. En die heeft eigenlijk de, de beperktheid van het modernisme en van, van dat less is more... Uh, ja, zodanig, bijna door een wasmachine gehaald en ver, verdubbeld en verdriedubbeld, waardoor dat er dingen ontstaan die je niet kunt rationeel uh, vatten. En dus daar vind ik hem heel interessant, of dat het dan het resultaat, nu fantastische architectuur is, maar hij heeft op zijn minst die, uh, dat nauwe denken van het modernisme opengebroken op een heel fascinerende ja. manier. Wat heb jij van die man geleerd, Bart? Ik ben uh, doctoraat doctoraat, be uh, uh, Formal Base of Modern Architecture, dat in de jaren zestig is geschreven door hem, waar dat hij ook gebouwen analyseert. En ik vind dat nog altijd onwaarschijnlijk werk, omdat hij heeft mij geleerd om te zien en te denken als een architect. En door zijn analysetekeningen um, zitten heel dicht bij architectuur. En zijn dat niet gewoon puur uh, de analyse op zich, maar het is het heel ruimtelijk verhaal dat daarachter zit, dat een heel boeiende studie is. Ja. Jullie zijn uh, zelf in Mortsel, een, uh, grote, het eerste publieke gebouw eigenlijk, uh, aan het maken. Wanneer zal dat opgeleverd worden? I ik, ik hoop binnen twee jaar. Ja. En wat diensten twee jaar. komen daar allemaal in? Het uh, stadhuis van Mortsel, de bibliotheek komt daarin, de polyvalente zaal komt erin, een ja. café komt erin. Maar de bibliotheek zal een hele grote rol spelen, ook vormelijk. Heb ik al ergens gelezen? Heb ik dat goed onthouden, Bart? Uh, ja, ik denk... Ja, ja, ja, het is een oud gebouw. <laughs> en uh, wij hebben de optie genomen om... Uh, dat is dan heel technisch om de binnenkant en langs binnen alles te doen. Dus geen nieuwe gevel te zetten voor de nieuwe wetgeving. En EPB en isolatie. Ja. En oh, dan daar komt die zaken dan, waar architecten last van hebben. Ja, nee, dat vinden wij dan net uh, fijner om rond te werken. Ja. Omdat in dat opzicht wordt het een denk ik dan een ja, een gepaste uh, soort van antwoord op de vraag. Omdat het gebouw ook zijn beperkingen heeft, gaan wij ook een polyvalente zaal maken, uh, die denk ik een polyvalente zaal is die je bijna nergens dan op dat moment gaat vinden, omdat ja. het gewoon het aanpassen is van bestaande structuren. Oké. We kijken naar uit. Nog uh, een paar woorden misschien over le musée imaginaire, dat is... Uh Iets wat ook nog met die tentoonstelling heeft Klopt. te maken. En dan moeten we denken aan André Malraux. Er bestaat mm -hmm. een onwaarschijnlijke foto van die man. Hij staat in zijn werkkamer en hij staat gebogen over allerlei ja, reproducties van zaken die voor hem belangrijk zijn. Mm -hmm. Wat heeft dit met jullie praktijk te maken? Waarom haal je daar nu zoiets bij? Gaat dat over deze wereld die alleen maar uit beelden bestaan en terwijl we hier zitten? Nee, zijn er dat... wellicht nog een paar miljoen bijgekomen. <laughs> Nee, dat is de vraag van wat, wat doen architecten of hoe zijn beelden bepalend in een architectuurpraktijk? En hoe ga je ermee om met beelden? En dat is de eerste kamer waar wij eigenlijk op zoek gaan naar... Het zijn allemaal koppeltjes die tegen de muur hangen en de ene foto is werk van ons en de andere foto is een inspiratie of een beeld dat wij hebben gefotografeerd. En daarin maken wij ook een soort van het geloof of het onderscheid ook dat het niet altijd een soort van high-class architecture moet zijn, maar dat we ook geïnspireerd worden door dagdagelijkse dingen op straat, bijvoorbeeld een hoek of een steen die fout ligt in een trottoir, dat wij zoiets hebben van, ah, komt dat nu. Ja. En dat was een heel fijne oefening voor ons om die beelden naast elkaar te zetten en te voelen van, ah, zou die beelden nu echt iets te maken hebben met de praktijk of hoe... Ja. Ja, hoe onbewust ben je bezig met je eigen soort van het kijken naar de dingen als architect en wat kan je daarmee doen? We zullen het bekijken in uh, de single in uh, Antwerpen. Daar is uh, die tentoonstelling van uh, jullie, Eagles of Architecture, dus op dit moment uh, te zien. Dankjewel uh, Bart okay. Hollanders om uh, hier te zijn.